11 uur, Herman Vriend, met het NOS-journaal. In een huis in Grijpskerk is vanochtend een man van 51 neergeschoten. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis in Groningen gebracht. Volgens de politie is de man er slecht aan toe... en is het de vraag of hij het zal overleven. Een 48-jarige man uit Grijpskerk is opgepakt als verdachte. De politie weet nog niet waarom hij zijn dorpsgenoot heeft neergeschoten. De Turkse politie heeft afgelopen nacht bij een demonstratie in Istanbul ongeveer 40 betogers aangehouden. Gisteren protesteerden honderden mensen opnieuw tegen premier Erdogan. De Turkse politie zette traangas en waterkanonnen in om de groep uiteen te drijven. De demonstranten hadden zich verzameld in de buurt van het Taksimplein, waar al maanden wordt betoogd tegen premier Erdogan, die een autoritaire regeerstijl wordt verweten. Toen de betogers nieuwe protesten tegen de regering aankondigden, zouden omstanders hebben geapplaudisseerd. In het oosten van Afghanistan zijn bij overstromingen zeker 35 mensen om het leven gekomen. Ongeveer 50 mensen worden nog vermist. In het gebied komen vaker overstromingen voor. De meeste slachtoffers vielen in de provincies Nangarhar en Kabul. In Nangarhar zijn tot nu toe 17 doden gevallen. In Kabul kwamen 13 mensen om het leven en worden tientallen mensen vermist. De Tunesische politie heeft bij een inval in een woning een militante islamist doodgeschoten. Vijf mannen zijn aangehouden. De politie deed de inval bij een woning in de hoofdstad Tunis. Sinds de moord vorige maand op de linkse politicus Mohamed Brahmi is het onrustig in Tunesië. Er is al verschillende keren gedemonstreerd tegen de regering die verantwoordelijk wordt gehouden voor de moord. Gisteren gingen duizenden mensen de straat op om hun steun te betuigen aan de regering.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 Michael Citroen. Welkom terug bij OVT, geschiedenis op Radio 1. In ons tweede uur nu tot 12 uur is het over een minuut of tien tijd voor de serie documentaires die collega Hans Olink selecteerde ter gelegenheid van zijn afscheid van OVT. Vele jaren maakte hij bijzondere programma's over Rusland en de Sovjet-Unie, bezien door Nederlandse ogen. Vandaag het vijfde deel over Nederlandse ingenieur Wim de Wit... die in 1936 werd gearresteerd door de geheime politie van Stalin. Maar nu gaan we eerst naar de geschiedenis van sport. De voetbal, de hindernis, de rugbybal, de honkbal, de fiets... de handboog en de sportbroek. Ze kenden allemaal hun eigen geschiedenis... waarin ze evolueerden tot wat ze vandaag zijn. Ze werden ronder, sneller, lichter, efficiënter en strakker... en de sport veranderde met ze mee. Vandaag de geschiedenis van de hindernisbalk. Je have to be filled in for the, the show you're going to, eh? So for every show you need a new form, hè? Ja, we moet er allemaal nou in dat paspoort staan? Je kijkt of het, of het klopt? Of dit ook echt een paard is dat ja, ja, ja. bij het paspoort? Het is volledig in orde. Links uh, achter een witte voet, dat is dan ongeveer... Ja, dat ziet u op de tekeningen. En als ze nou helemaal geen aftekeningen hebben? Dan kijken we naar de zwindfratten. De zwindfratten, de tekeningen daar op de binnen. Die moeten er dan in staan. Is dat het nee, nee, paspoort van Ja, dat is dit paspoort. Oké, okay, dan moet dat formuleren even bij. Alsjeblieft, dank u. Dierarts Henk Wesseling staat namens het FVI met een aantal juryleden de springpaarden te keuren... die deelnemen aan een internationaal concours. Ik kijk in eerste instantie of ze geen infectieuze aandoeningen zijn. Dus of ze geen neusuitvloeiing hebben, ogen, ogen, huidinfecties. Dus dat ze geen gevaar zijn voor de omgevende paarden. En dan is het eigenlijk... Waar het hier om gaat, is kijken of het paard fit to compete is. Met andere woorden, of er geen beschadigingen aanwezig zijn op de schoft... dan wel op de plek waar normaal de sporen aangelegd worden. En um, dan laten ze ze op en neer draven, kijken of ze fit to compete zijn. Dat is eigenlijk het criterium waar we moeten voldoen. Volgens de veterinary regulations kijken of het paard fit to compete is. Dus of die gezond is en niet kreupel loopt. En in principe doen we dat dus zo snel mogelijk, omdat we deze middag ook 300 paarden uh, snel na moeten kijken. Oké, okay, een paar stapjes en dan draven alstublieft. Hyl van Dijk is voorzitter van de Ground Jury. Het is een heel ander paard dan voor 25 jaar geleden. Voor 25 jaar geleden we waren we nog... Uh, veredelde werkpaarden. En nu zijn het sportpaarden. In de fokkerij, de volbloed wat hij daarin heeft gedaan, dat is onvoorstelbaar. Wat is dan zo anders aan, aan dit soort paard in Ve vergelijking tot vroeger? Veel atletischer zijn ze. Ze hebben meer vermogen om omhoog te komen. De bewegingen zijn heel anders. Compleet andere karakters. Heel andere paarden. Niet te vergelijken. 311. Vindt u daardoor ook interessanter geworden dan vroeger? Uh, ja. ja, het is veel mooier en paardvriendelijker geworden dan vroeger. is een wel. Toen ik nog studeerde was het helemaal niet interessant. Ik heb, van kindsbeen aan was ik enorm uh, uh, gefocust op paarden. Maar ik heb nooit de illusie gehad dat ik ooit mijn beroep ervan zou kunnen maken. Ik ben wel dierenarts geworden, maar ik denk no, dat dat wat een plattelandspraktijk. In de jaren zeventig waren paarden echt... Uh, de laatste landbouwpaarden die verdwenen, voor zover ze al niet verdwenen waren, daar was wat landelijke ruitersport. Maar het stelt allemaal niks meer voor, qua niveau niet en ook niet qua aantallen. En sinds de jaren 80 is er een hele opleving geweest. En je kan zeggen van, nou, dat is een continue groei geweest. Um... Ja, waar Nederland het ook nog erg goed in doet, toch? Ja, in die hele export ja. van sportpaarden. Ja, export. In Nederland is een heel goed fokgebied. Maar die hele de sportfokkerij, dat is echt iets van, zeg jij, vanaf de jaren 80, zeg maar. Vanaf de jaren 80, ja. ja. ja. Sowieso al, je ziet gewoon, je moet eens kijken, die, die grote vrachtwagens, vroeger was het een tredertje. Dus er zijn veel meer concoursen gekomen, de eisen die die paarden moeten voldoen. Uh, en nu staan er daar paarden moeten een stuk of twintig vrachtwagens. Ja, allemaal, vrachtwagens, en vroeger, nou, ik weet nog goed dat het de, de, voor dertig jaar geleden zonder de tredertjes en een of ander gammel vrachtwagentje, dat kon je niet betalen. Er is ook meer geld beschikbaar. En als je ziet hoe die vrachtwagens nou uh, uh, uh, uh, qua luxe, comfort, ja, inrichting, het dat is gigantisch. Ja, dus, uh, maar die paarden die, die reizen ook wat af. Er zijn paarden die hebben meer van de wereld gezien dan ik. En ik ben toch ook niet een van de jongste Marines Vos is een van Nederlands gerenommeerde parcoursbouwers. 40 jaar geleden werd er heel anders gebouwd met heel ander materiaal. Het materiaal, het maximum gewicht van een springboom, mag nu zijn 15 kilo... De lepels mogen niet dieper zijn dan twee centimeter. En dat is. Uh, ja, daar komt uit dat de paarden veel beter getraind moeten worden en veel leniger moeten zijn. Nou, dat kan ook omdat we die paarden fokken. En wat was er dan vroeger? met Die dingen waren veel zwaarder? Ja, de bomen waren veel zwaarder en de lepels waren veel dieper. Dus als hij daar tegenaan stoot? Dan, ja. Vroeger bleef hij liggen? Ja. Het wij bij nu, nu en, niet meer. En deed zijn beenpijn? Dat kunnen we wel vanuit gaan. Maar de paarden waren toen nog niet zo sensibel als nu. Dus het is veiliger geworden voor paarden? Ja, veel veiliger. Je... Want u heeft ook parcours gebouwd voor EK's. Nou, dan wordt ja. er natuurlijk veel gevraagd van die ja. paarden. Is dat nu minder zwaar dan vroeger? Ja, de EK, of de EK, wereldkampioenschappen... die proeven worden lichter gebouwd. Sensibeler gebouwd, zeg maar. Ja, met meer gevoel. De paarden moeten vermogen in huis hebben... maar hoeven zich niet meer uit elkaar te springen. Zoals wij dat zeggen. Dan maken ze zulke Omdat ze een goede vechtermentaliteit hebben... maar dan springen ze een beetje uit elkaar. Die tijd is een beetje geweest. Vroeger, als je dus... Um, een, een wereldkampioenschap of een Olympische Spelen reed met een paard. Ja, dat was blij dat je hem na een jaar weer gebruiken komt. Ja, ja, maar nu is het zo. De perkoersen die we op de laatste EK's en WK's hebben gezien... dan kun je na drie, vier weken, na een goede rustperiode... Kun je, kan dat paard weer in, in de sport. Nou, en dat is alleen maar een pluspunt. Dat is... Was de Olympische Spelen zo zwaar voor een ja, paard? Ja, dat was heel zwaar. Piet Rijmakers rijdt Raptina Zet. Nou, de drie spoor. Oei, was. Nou, Pietje, vooruit, die laatste. Je bent binnen de tijd. Ja hoor, vier strafpunten. Piet Rijmakers won zilver en goud op de Olympische Spelen in Barcelona. Was het inderdaad nou zo zwaar dat een deelnemend paard na de Spelen misschien wel een jaar lang was uitgeschakeld? Toen wel. Toen waren het materialen veel zwaarder. Er waren nog uh, geen klaplepels. Dus het was technisch allemaal veel, uh, ja, veel zwaarder voor de paarden. En dan, uh, ja, die moesten gewoon tot het uiterste gaan. En als het dan een keer misging, dan viel die balk veel minder snel. Dus ja, dan waren er waren veel meer valpartijen. En, uh, ja. Dus dat was uh, voor het paard en ruiter veel moeilijker. Maar dan heeft u een fantastisch paard. Dan gaat hij mee naar de Spelen. En dan weet u dat dat gebeurt. Is dat het waard? Nee, nee maar dat is mij niet waard geweest. Nooit. Ik heb ook... Uh, ik heb het geluk gehad dat ik goud de, de en zilver won en dat mijn paard daar wel aan kon. Maar ik liep in Barcelona wel het tweede parcours. En ik heb toen tegen de eigenaar van het paard gezegd, meneer Melchior, ik, ik ben nul in de eerste ronde. En ik weet van mijn paard dat ik erover kan. Maar dit is, dit is gewoon onver tegenover de meeste paarden. Dat zou zeggen, de mee van de beste paarden van de wereld heb ik daar zien vallen en zien struikelen. En, en, en gewoon slechte sport laten zien, ja. En dat is voor een deel, uh, komt dat door het materiaal? Dat kwam door het materiaal. Ook een, natuurlijk een beetje de verantwoordelijke koerbouwer. Maar uh, vooral het materiaal. Palen van, zeg maar, vijf meter breed, uh, geen klaplepel. Dus als ze een keer op de achterpaal sprongen... Dan, ja, dan, dan, dan, dan, dan, dan viel die balk niet naar beneden of, niet, of veel te laat. Of die moest eerst breken. Dus ik weet, het was, nu is alles veel gelijk. Dus het, is, het materiaal is gewoon ja, veel beter. Het, uh, de sport is veel mooier, veel lichter. Uh, en inderdaad, als je een keer... Een fout maakt, dan wordt er niet direct zwaar afgestraft met een val of met een. Uh, zeg maar ja, met, met al, dat heel spul tegen de grond dan ligt. Waarom nou. nemen die mensen dat risico? Dat is toch een. Nou, omdat om, om eigenlijk, kijk, zo'n parcoursbouwer en ook zo'n organisatie is verantwoordelijk. Dus ik zeg, kijk, je bent gekwalificeerd voor de Olympiade. Iedereen, dus iedereen die gekwalificeerd wil graag gaan. En dan verwacht je ook niet dat daar in één keer de 100 meter 120 meter is. Snap je? Dus. Dat verwachtte niet. Het was gewoon op, ieder alle ruiters klaar hè? En we hebben ook wel een paar sprongen iets naar beneden gekregen. Iets minder breed gekregen. Maar uiteindelijk die koelbouw beslist. En dat is natuurlijk dan het gevaar. Dus zeg maar in de tijd dat, dat Dubbeldam uh, won... was het al een stuk... Die, de Schiem heeft niet uh, zo lang uh, moeten herstellen. Nee, nee, inderdaad. Dat klopt. Dus de, toen was er veel verder, veel lichter materiaal. Dat kun je ook zien op de foto's. Kregen. Dat waren echt mooie lichte palen. Mooie, ja, toen was het al... Uh, ja maar dat was ook al achter laat. Ja. Nou, en goed. En nou eventjes door. Piet 1 meter 70 is die laatste hindernis. En de tijd 76 seconden. En hij is daar goed overheen En het is nee, niet iets in de tijd. Een kwart seconde wegens tijdsoverschrijding. Piet Primark. Rapina zet. Een pracht van de prestatie. 56, 48, 56, 48, 100ste vier vele punten. Grand Prix onder centraanse U hoorde vandaag de geschiedenis van het hindernismateriaal in deze serie over de geschiedenis van sportattributen. Heeft u in augustus nog van ons te goed de voetbal, de sportbroek en de handboog? En dan is het nu tijd voor het spoor terug. In de afgelopen 28 jaar maakte collega-programmamaker Hans Olink honderden documentaires. Een deel daarvan had betrekking op de Russische geschiedenis van de afgelopen eeuw. Sporen terug over Nederlanders in Tsaristisch, Rusland en de Sovjet-Unie. Omdat hij per 1 juli stopt met zijn werk voor de VPRO, heeft Hans Olink een keuze gemaakt uit zijn werk met als gevolg acht uitzendingen die worden uitgezonden... precies 300 jaar na het begin van de diplomatieke betrekkingen... tussen Nederland en Rusland die dit jaar worden gevierd. Vandaag is het de aflevering die heet De Russische Herfst, Een reconstructie van een verdwijning. Waarom werd de Nederlandse ingenieur Wim de Wit... in november 1936 gearresteerd door de NKVD, Stalins geheime politie? En waarom verdween hij naar het beruchte Kolima de gulag van het verre oosten van Siberië, om daar in het niets te verdwijnen. Een reconstructie met behulp van dagboeken, brieven en verhoren. De Russische herfst, een documentaire van Hans Olink, presentatie Astrid Nauta. We're <laughs> gonna 1936. De krantenkoppen spreken klare taal. Nederlands ingenieur in Moskou van zijn bed gelicht. Jonge idealisten uit Noord-Holland naar Helstaat gegaan. Zullen zij nog wederkeren? Ondraaglijke spanning voor familie. De Nederlandse ingenieur heeft een naam. Willem Frederik de Wit. 39 jaar oud geboren in 1897 te Enkhuizen als zoon van een apotheker. Zijn vrouw, Augusta Maria de Wit Schreuder, is 49 jaar oud... en geboren in 1887 te Zevenbergen... als dochter van een technicus in de plaatselijke suikerfabriek. Wim en Augusta wonen in een voor Russische begrippen... ruime woning aan de Ananjevski pereulok een straat in het centrum van Moskou. Ze zijn al zeven jaar in Rusland en voelen zich er thuis. Tot die bewuste nacht van 4 op 5 november 1936... als Wim gearresteerd en meegenomen wordt door de Zwarte Raaf... de arrestatiewagen van de NKVD, Stalins geheime dienst. Een gedesillusioneerde Augusta zal twee jaar later in haar dagboek schrijven... Ik kan natuurlijk niemand ervan overtuigen dat mijn man onschuldig is. Hoe zal ik dat ooit kunnen... Ik weet immers niet waarvan men hem beschuldigt. Dat iemand schuldig is aan een bepaald feit moet men kunnen bewijzen. Maar te bewijzen dat iemand onschuldig is... als ik geen vermoeden heb waarvan hij wordt beschuldigd, is ondoenlijk. Ik weet heel zeker en heel beslist dat mijn man nooit iets gedaan heeft... wat tegen zijn eer als Hollander, als ingenieur, als weldenkend mens indruist. Wat moet ik dus doen om hem te helpen? Hij kan zich niet verdedigen. Of hij is reeds gestorven in Siberië... of het wordt hem onmogelijk gemaakt iets te zeggen of te schrijven... zoals dat reeds sedert de 5 november 1936 het geval is. Ik sta alleen om mijn man te verdedigen. Ik heb zover ik weet gedaan wat ik kon om hem te helpen en te redden... maar nog steeds heb ik niets van hem gehoord. Nog steeds weet ik niet of hij leeft of gestorven is... Stelt u zich eens voor. Hij is van mij weggegaan die nacht van de 5 november 1936. Ik zie hem nog voor me, mij glimlachend toewuivend... terwijl hij zei, maak je geen zorgen, ik ben over een paar dagen terug. Dit is maar een vergissing. Augusta de Wit overleed in 1976 in Hoenderloo. 40 jaar na de verdwijning van haar man. Al die jaren leefde ze teruggetrokken in haar woning in het Veluwse bos. Op het aangrenzende kerkhof ligt ze begraven. Niet ver van de schrijver Aden Dolaert. Het was de nacht van 4 op 5 november 1936. We slapen en worden met een ruk wakker door de bel. Daar wordt gebeld, zeg ik. Ja, ik ga al, zegt mijn man, nog half slapend. Hij probeert zijn pantoffels aan te krijgen... en tuimelt slaapdronken naar de deur. De deur gaat open en plotseling gaan alle deuren van alle vertrekken open. Overal wordt bijna in één ogenblik het elektrisch licht aangedraaid... en voordat ik besef wat er aan de hand is, staat onze kamer vol mannen. Gedeeltelijk in burger, gedeeltelijk in uniform. Ineens ben ik klaarwakker en zie mijn man in pyjama, met een hand in zijn ogen wrijvend... naast een niet al te grote man in burger met een bril opstaan. Beiden kijken op een stukje papier dat de man in burger vasthoudt... en ik hoor in het Russisch zeggen... arrestatie, huiszoeking. Wat? begin ik te lachen. U maakt gekheid. Mag ik dat ook eens lezen? Met een minachtende blik steekt hij het papier terug in zijn zak... Ik merk dat mijn man zich in zijn pyjama koud en onbehagelijk voelt... en zeg, terwijl ik nog steeds in bed lig, in het Hollands... Zou je je eerst niet aankleden? De bril reageert heftig. U mocht alleen maar spreken in een taal die ik versta. Of Duits of Russisch. Dan vraagt mijn man of hij zich kan aankleden en gaat naar de badkamer. De bril gaat naar de andere kamer... en ik hoor hem met Sensel die nog in bed ligt, praten... Ik hoorde haar vragen of ze voor haar kwamen. De bril ontkende. Toen vroeg ze of het door haar kwam. Waarop hij weer ontkende. Alles werd rustig en systematisch onderzocht. Men keek onder de bedden, onder de karpetten... achter de prenten die aan de wand hingen. Ik hoor de gpu-man vragen terwijl hij voor de boekenkast staat. Hebt u trotskistische literatuur? Wim ontkent. Dan ziet hij op tafel Die. Wat is dat dan? Oh, zegt Wim, een Frans literair krantje van André Gide. Wij wisten nog niet dat Gide in ongenade was gevallen. Maar de GPU scheen het al te weten. De GPU-man zei... Oh, dat is interessant. Dat zullen we maar meenemen. Zijn we klaar? Zegt de officier tegen de man in Burger. Ja, ik geloof van wel, zegt deze. Kan ik dus telefoneren? Ja, goed. Dan gaat hij naar de telefoon en bestelt een auto. Zou je niet iets meenemen, vraag ik mijn man. Zeep of zakdoeken? Neemt u ook een handdoek mee, zegt de gpu-man. Zal ik naar huis schrijven, zeg ik vlug tegen mijn man. Mijn man twijfelt. Nee, nee, zegt hij, wacht nog maar even. Waarom hen ongerust maken? Ik ben waarschijnlijk gauw weer terug. Oh ja, zeg ik, je moet geld meenemen. Ik wil hem al het geld geven dat we in huis hebben. Veertig roebel. Maar hij wil niet. En tenslotte neemt hij twintig roebel mee. Genoeg voor mij. Ik rook immers niet. We nemen afscheid. Hij trekt zijn regenjas aan... zet een alpenmutsje op en daar gaan ze. Terwijl hij nog even de kamer in kijkt naar de overhoopgehaalde kasten en laden, zegt hij... Nu, je hebt genoeg op te ruimen vandaag. Ik begeleid hij naar de voordeur. Waar de trap draait, kijkt mijn man naar boven glimlacht en wenkt tegen me en zegt nog eens, tot spoedig dan. En zo zie ik hem nog voor me. Ik heb hem niet weer gezien. Nederlandse ingenieur Wim de Wit is in de nacht van 4 op 5 november 1936... van zijn bed gelicht door de NKVD, de Sovjet-geheime dienst... en opgesloten in de Boutirka-gevangenis. Zijn vrouw Augusta blijft verbijsterd achter... en probeert te achterhalen waarvan haar man wordt beschuldigd. Zoals zoveel Russen die iets over hun man, vrouw, dochter of vader... proberen te weten te komen, staat zij enkele keren per week in de rij... Ondertussen wordt Wim de Wit verhoord, zo blijkt uit de archieven van de geheime dienst. 13 november 1936. Verhoor van Willem de Wit, Hollander. Woonachtig te Moskou. Anayevsky pereulok nummer 5. Nederlands staatsburger. Werkzaam als ingenieur verwarming en installatie bij de Trust Santec montage Vader, apotheekhouder. Getrouwd. Opleiding Hoge Technische School te Delft. Geen partijlidmaatschap. Blanco strafregister in de USSR. Twee keer veroordeeld in Nederland in 1917. Tot vier maanden en tot zes maanden gevangenisstraf. Wegens dienstweigering. Verhoord door bijzondere afdeling van de NKVD-MO. Kapitein van Staatsveiligheid Osmolowski. Wanneer bent u voor de laatste keer uit het buitenland naar de Sovjet-Unie gekomen? Op 13 oktober 1936. Waar en hoe lang bent u in het buitenland geweest? Ik vertrok uh, uit de Sovjet-Unie naar Holland via Duitsland op 29 april 1936. In de periode van 13 tot 31 mei was ik in Frankrijk, in Parijs en aan de Riviera. Uh, vervolgens keerde ik terug naar Holland, waar ik bleef, tot ik op 3 oktober 1936 terug naar de Sovjet-Unie ging. Met wie in het buitenland heeft u de mogelijkheid van uw arrestatie in de Sovjet-Unie besproken? Heeft u in dit verband afspraken gemaakt, welke dan ook? Uh, ik was op de hoogte van het arrest van Tsenso Muzaam in de Sovjet-Unie. En in verband daarmee hield ik mijn arrestatie uh, voor mogelijk, daar ik herkende. Ik besprak echter dit onderwerp met niemand en maakte daarover geen afspraken. We zijn er wel van op de hoogte dat u in het buitenland... afspraken heeft gemaakt voor het geval dat u gearresteerd wordt. We dringen er daarom op aan dat u de waarheid spreekt. Ik, ik beken dat we met mijn zuster Maria, woonachtig tenkhuizen... hebben afgesproken dat ik dagelijks eh, brieven zou zenden. Geen brief zou dan betekenen dat ik gearresteerd zou zijn. Met welk doel heeft u dit feit willen verzwijgen... Uh, ik wilde niet dat er een gevolgtrekking gemaakt zou kunnen worden. Dat ik betrokken was bij activiteiten waarvoor ik gearresteerd kon worden. Uh, en dat ik een arrestatie verwachtte. Ja, ook nu spreekt u niet de hele waarheid. Naar wij geïnformeerd zijn waren uw afspraken niet alleen beperkt... tot het zenden van brieven binnen bepaalde termijnen. We dringen dus aan op een afdoende en waarachtig antwoord. Er waren geen andere afspraken. Behalve die met mijn zuster. Met welk doel heeft u afspraken gemaakt en waarom heeft u een arrestatie in de Sovjet-Unie verwacht? Met mijn zuster hebben afspraken gemaakt uh, zodat in geval van arrest ze een weg kon vinden om zo snel mogelijk mijn vrijlating te bewerkstelligen. Ik roep een arrestatie voor mogelijk omdat ik vier maanden heb moeten wachten voordat mijn inreisvisum werd afgegeven. Vandaar dat het tot conclusie kwam dat er iets aan de hand moest zijn. Hiervoor heeft u betoogd dat u uw arrestatie voor mogelijk hield... in verband met de arrestatie van Zenzel Muzaam. En nu beweert u dat het te maken had met de vertraging bij de visumafgifte. Alle beide beweringen zijn vals. U bent gearresteerd vanwege uw deelname aan staatsvijandige activiteiten... verricht op het terrein van de Sovjet-Unie. We raden u echt aan op rechte getuigenis te doen omtrent deze handelingen. Ik kan niets anders getuigen in dit verband. De winter is ingevallen. Augusta verlaat haar huis zo min mogelijk. Als Wim onverwachts terug zou komen, mag hij niet voor een dichte deur staan. Maar ze moest natuurlijk wel naar de boutierka om zijn lot te achterhalen. Tot haar verrassing krijgt ze eind december toestemming een verzoek in te dienen om haar man te bezoeken. Op zich is dat al een hele gunst. Haar lotgenoten in de rij weten niet wat ze horen. Maar de teleurstelling volgt snel. Twee weken later krijgt ze een afwijzing en de mededeling dat ze geen nieuw verzoek mag indienen. Verhoor door luitenant van staatsveiligheid Borashnikov. Hoofd van de 8e afdeling OOMWO. Bijzondere afdeling Militaire Regio Moskou. Wat was het doel van uw bezoek aan Parijs in 1936? In Parijs en aan de Rivière was ik met vakantie. En daar heb ik de schilder Janine leren kennen. Samen met hem hebben we zijn vrouw in de buurt van Toulon bezocht. En ook veronderstelde ik dat ik in Parijs een inreisvisum voor de Sovjet-Unie zou kunnen krijgen. Uw contacten in Parijs? Um, mijn oude kennis uh, Eglux bekend onder de naam uh, Egli in de Sovjet-Unie, waar hij werkzaam was bij de uitgeverij Inostranji Rabocci, uh, IR. Wie is Egli en hoe lang kent u hem? Uh, ik ken Egli vanaf 1920 en uh, we hebben samen in een boekhandel in Aken gewerkt. Hij was lid van de Communistische Partij Duitsland en vanaf 1931 lid van de uh, Bolshevistische Partij. In 1935 verliet hij de Sovjet-Unie en trad uit de bolsjewistische partij. Welke opdrachten kreeg u van Eli? Ik heb geen opdrachten van Eli gekregen. Weer een vals getuigenis. Het is ons goed bekend dat u van Eli wel opdrachten kreeg... toen u hem in het buitenland ontmoette. We eisen een waarachtig getuigenis. Eén opdracht heb ik inderdaad van Eli gekregen. Ik moest een overhand aan zijn kennis Axel overdragen... Hij was werkzaam bij de uitgeverij IR in Moskou en dat heb ik dan ook gedaan. De 13e november ga ik weer naar de NKVD en probeer weer geld af te geven. Het wordt niet aangenomen. Ik moet het overmorgen maar weer eens proberen. De 15e ga ik dus weer. Nu zegt men mij dat hij daar niet meer is, maar naar de boutierka is overgebracht. Ik daarheen. De boetierka ligt meer naar buiten. De Kuznetski Most is een van de drukste winkelstraten van het centrum... en langs dit GPU-gebouw waren we dus vaak gekomen. De boetierka en de straat waar zij zich bevond... waren mij echter bijna vreemd. Het gebouw ziet er ook echt als een gevangenis uit... met zijn hoge muren. Maar dan vind ik een klein poortje... en als ik er tegen druk, gaat het open. Ik kom binnen, ga een trapje op... Nog een deur waarachter een gpu-soldaat staat... die ik mijn pas moet laten zien om naar binnen te kunnen gaan. Hij vraagt wat ik wil en geeft dan een formulier dat ik moet invullen. Er staan al heel wat mensen in de rij. Maar dat werden er in de loop van de volgende weken en maanden telkens meer. Het zijn alle Russen. Ik heb er nooit een buitenlandse gezien. Dat zou ik aan de kleding en aan de spraak hebben moeten merken. Ik vul dus mijn biljet in en ga ermee in de rij staan... Van mijn lotgenoten hoor ik wat ik te doen heb. Overal wordt fluisterend gesproken. Zo hoor ik van allerlei en had nog veel meer kunnen horen als ik dat gewild had. Ofschoon ze merken dat ik een buitenlandse ben, generen ze zich niet. Voelen mij als een der hunnen. Ik zijn alleen verbaasd dat dat lot ook een buitenlander kan treffen. En nog verbaasder als ik vertel waarom ik niet naar mijn gezantschap ga. Dat Holland de Sovjet-Unie niet erkend heeft... En dat er geen vertegenwoordiging is. Ze geven me allerlei goede raad. Degenen wie er man, zoon, vader of broeder al langer opgesloten zijn. Het lijken me alle, mannen en vrouwen, zulke gewone mensen. Ze zien er meest arm uit, een hoogst enkele keer wat beter gekleed. Ik hoor ze ook onder elkaar vragen, waarom? En dan halen ze de schouders op en antwoorden, ja, waarom? Vijand van het volk natuurlijk of contra-revolutionair, dat schijnen dus de beschuldigingen te zijn. 14 december 1936. Verhoor door de luitenant der staatsveiligheid Borashnikov... hoofd van de 8e afdeling OOMWO, bijzondere afdeling militaire regio Moskou. Is Wollenberg ooit bij u geweest? Nee. Wanneer is het u bekend geworden dat hij Trotskist is... In 1933 heeft Egli verteld dat uh, Wollemberg geroyeerd was... wegens afwijkingen van de Algemene Partijlijn. In 1934 heeft Arns een anticommunistische krant meegenomen... met een artikel van Wollemberg... vol met lasterlijke aantijgingen tegen de Sovjet-Unie. Na dit artikel te hebben gelezen ben ik tot de conclusie gekomen... dat Wollemberg antirevolutionair en trotskist is. Welke andere literatuur en trotskistische documenten bracht Arns mee... Nog een krant en een tijdschrift, uh, Nooie Weltbühne. Waren er ook nog gesprekken over Wollemberg in 1935-1936? In 1935-1936 heb ik het met Egli niet meer over Wollemberg gehad. Wij zijn geïnformeerd dat Egli trotskist is... en dat hij in zijn contra-revolutionaire activiteiten... verbonden was met Wollemberg. Wij eisen een oprecht getuigenis... Mij is niets bekend over de contacten van Egli met de trotskist Wollenberg. Ik beschik ook niet over gegevens die zouden kunnen getuigen dat Egli zelf trotskist is. Op een dag werd ik ontboden bij de NKVD. Een gezette man in uniform achter een oud bureau zei stug: Er zijn hier verschillende pakken met papieren. Die kunt u meenemen. Uit een kast haalde hij enige slordige ingepakte bundeltjes. Zijn deze van u? Hij maakte ze open en ik herkende onze trouwfoto en enkele papieren. Toen vroeg hij mij een ontvangstbewijs te tekenen. Ik weet niet of het alles is, merkte ik op. Ik mis de fototoestellen en een koffer. De officier zei van niets te weten en dwong me te tekenen. Maar is het onderzoek nu afgelopen, vroeg ik. Het onderzoek is afgelopen en alles zal binnenkort wel opgehelderd worden. Hoe gaat het met zijn gezondheid? Hij is gezond, antwoordde hij mechanisch... Meer wilde hij niet zeggen. De tijd gaat verder. Ik hoor niets van Wim. Ik ga door met regelmatig, één keer in de week, geld naar de boetirka te brengen. Ik had de eerste keer aan het loketje gevraagd hoeveel ik brengen mocht. Zo vaak en zoveel als u wilt. Dan probeer ik bij de procuratura iets over de zaak te weten te komen. Maar hoe vaak ik daar ook heen loop, ze weten niets van mijn man af. En sturen met ten leste weer naar een andere, de stedelijke procuratura. Maar ook daar weten ze niets. Ook bij het inlichtingenbureau van de GPU kom ik niet verder... Pas eind december zeggen ze dat ik 2 januari een verzoek om hem te mogen zien in kan reiken. De 10 januari kom ik om antwoord te halen op mijn verzoek. Afgewezen. De 11e kan men opnieuw inreiken. De 20e blijkt dat het verzoek opnieuw is afgewezen. Weer dien ik aanvragen in, maar er wordt voortdurend afwijzend beschikt. Tijdens het plenum van februari en maart 1937... hield Stalin een felle reden tegen de gemaskerde vijanden. Door massale klikpartijen, arrestaties en folterverhoren... moest de gemaskerde dubbeltongige, de met het buitenland verbonden agent... en daarmee zijn draden en verbindingen met de netten van samenzweerders... ontmaskerd worden. Angst, angst en nog eens angst. Familie en bekenden van gearresteerden durfden nauwelijks te informeren. Ze verzochten niet om vrijlating, maar informeerden omslachtig wat hen ten laste was gelegd. Alsof dat ook maar enige betekenis had. De mensen hielden op elkaar te bezoeken. Hoe erger, hoe bedrukkender de atmosfeer van angst, des te beter was het voor de macht. Het was de angst voor iets dreigends, voor iets verschrikkelijks, voor iets onvermijdelijks. 21 februari 1937. Akte van beschuldiging. Zaak 10941. Het departement van de NKWD regio Moskou... wordt op de hoogte gesteld dat de Wit, WJ, ingenieur, Hollander... Nederlandse staatsburger... is verbonden met een contra-revolutionaire trotskistische organisatie... en betrokken is bij spionage. Verhoord als beschuldigde heeft de Wit zijn schuld niet bekend. Aan de hand van het bovengenoemde wordt de Wit WJ ervan beschuldigd... dat hij verbonden was met contra-revolutionaire trotskistische activisten... verboden trotskistische literatuur kreeg... en de tot verdenking van spionage leidende contacten onderhield... met buitenlanders en buitenlandse ambassades in Moskou. Dat wil zeggen van misdaden voorzien in artikel 19 en 58, punt 6 en 10... van het wetboek van strafrecht van de RSFSR. De zaak de Wit zal aanhanger gemaakt worden... bij de bijzondere vergadering van de NKWD-USSR... met de voorafgaande goedkeuring van de openbare aanklager... van de militaire regio Moskou. Hoofd, 4e de afdeling, 3e departement UGB... luitenant van Staatsveiligheid, Ovtchinnikov. De lente was begonnen. Overal liepen de bomen uit. De zon kreeg steeds meer kracht. Zou Wim nu op de binnenplaats van de gevangenis mogen wandelen? Vroeg ik me af. Zou er ergens een plekje zijn waar de zon schijnt? Zou de lente de autoriteiten ook niet op andere gedachten kunnen brengen? Op een dag kreeg ik ineens toestemming Wim te bezoeken in de gevangenis. Ik kleedde me lenteachtig en kocht op straat wat bloemen om in mijn corsage te steken... Ik wist dat ik hem niets mocht geven... maar de vreugde hem te laten zien dat het lente was... wilde ik hem niet onthouden. In de Lubyanka was het een gezoem als in een bijenkorf. Alle bezoekers in de rij waren in dezelfde onbestemde opgewonde stemming. Eindelijk was ik aan de beurt. Even geduld, zei de loketist. Uren verstreken weer voordat de functionaris mij riep. En toen... Het bezoek kon niet doorgaan, zei hij en raadde me aan naar de NKVD op de Kuznetski Mos te gaan. Naar het bureau voor bijzondere inspectie. Daar zouden ze het wel weten. Maar toen ik daar aankwam, werd ik weer naar de Lubyanka terugverwezen. Wanhopig was ik. Teleurgesteld en moe, begaf ik me die namiddag weer naar huis. Murf van de bureaucratie. Beschikking. Zeer geheim. Aangaande de zaak De Wit, Willem Jakovlevitsch beschuldigd volgens artikelen 19 en 58.6 en 10... van het wetboek van strafrecht van de RSFSR. Naar uit het verrichte onderzoek blijkt... vond de contrarevolutionaire activiteit plaats... in direct contact met een aantal gearresteerden... die vallen onder de zaak aangaande... de contrarevolutionaire trotskistische terroristische organisatie... het Praags Trotskistisch Centrum... welke tot stand is gebracht door Erich Wollenberg. Zodoende werd besloten het onderzoek voor te zetten... en de zaak over te dragen aan de derde afdeling UNKWD-MO. Openbare aanklager, militaire regio Moskou, militaire jurist Berman. 3 maart 1937. Op 5 mei was het een half jaar geleden dat Wim was gearresteerd. Ik had er steeds op gerekend dat hij zou worden vrijgelaten... Want volgens de wet mocht men niet langer dan zes maanden... zonder proces, in voorarrest blijven. Nu verwachtte ik hem echt, vol geloof in het rechtssysteem. De hele woning had ik feestelijk versierd met bloemen en guirlandes. Vol spanning wachtte ik af. Ik durfde de deur niet uit te gaan. Tot diep in de nacht had ik hoop, maar uiteindelijk viel ik doodmoe in slaap. Toen ik wakker werd, wilde ik niet meer opstaan. Wat had het voor zin? Grote delen van het voorjaar brengt Augusta door met wachten. Thuis of in de gevangenis. Zo verstrijkt ook de maand mei. Tot de 29ste mei, als ze weer in de Lubyanka is. Er zit deze keer een vrouw achter het loket. In plaats van de man, die meestal niet veel meer zei dan... Nog in onderzoek. Toen ze aan de beurt was, keek de vrouw in een boekje en zei... De Wit, Wim, veroordeeld tot vijf jaar... Ik was sprakeloos en het duurde enkele seconden voor ik kon stamelen. Wat, mijn man? De vrouw herhaalde. De wit, Wim, veroordeeld tot vijf jaar en reeds weggestuurd. Ik vroeg wanneer dat was gebeurd, maar de vrouw was alweer bezig met de volgende. Op straat realiseerde ik me ineens dat ik niet had gevraagd waarom Wim was veroordeeld. Ik liep weer terug, drong door de menigte heen en riep over de hoofden voor het loket heen. Waarom? Dat moet je maar bij de procuratura vragen, schreeuwde de vrouw terug. Thuis moest ik steeds aan de reis denken die Wim zou maken. Waarheen? In deze hitte? Zou hij dat verdragen? Ik had al gehoord dat ze in veewagens reisden, zonder ventilatie. En zouden ze wel te drinken krijgen? Nee, ik moest proberen die gedachten van me af te zetten. De volgende dag bij de procuratura werd ik opgewacht... door een jonge, goed geklede man met een telefoon aan zijn oor. Met zijn vrije hand wees hij naar een stoel... en strekte de hand uit om het papier in ontvangst te nemen. Nadat hij de telefoon had neergelegd, zei hij... Wat moet ik hiermee? Op al die vragen wordt geen antwoord gegeven. Ik wacht echter al zo lang op een volmacht, zei ik. Dat gaat ons niet aan, daarvoor moet je bij de NKVD zijn. Maar kunt u mij niet zeggen waarom mijn man is veroordeeld? Hij haalde zijn schouders op en zweeg. Administratief, mompelde hij even later en liet de volgende klant binnenkomen. De ene na de andere instantie liep ik af, zonder resultaat. Ook bij de Lupjanka zeiden ze niets meer te weten. Ik moest wachten tot ik een brief van Wim zou krijgen. Dan wist ik waar die was. Hoe lang denkt u dat dat kan duren? Ja, ik weet niet of uw man u ooit zal schrijven, was het weinig opwekkende antwoord. Uit Holland krijgt Augusta steeds vaker brieven met het verzoek om terug te keren. Familie en vrienden zijn bang dat zij ook opgepakt zou worden. Maar zelf denkt ze haar man beter te kunnen helpen vanuit Moskou. Toch begint ze langzamerhand te twijfelen. Het enige waar ze op wacht is een bericht van haar man. Ze maakt zich zorgen en is aan het eind van haar Latijn. Strijdlust bezit ze niet meer. Het was een tijd van wachten, die zomer. S'nachts werd ik meer dan eens wakker... in de veronderstelling dat er aangebeld werd. Door Wim. Nog steeds zie ik hoe Wim vanaf de trap omhoog keek... toen hij werd afgevoerd. Ik voel me neerslachtig. Waarom, waarom, waarom? Alles wat mooi was en alles wat ik verlangd heb van het leven... heb je me gegeven. En dan komt altijd weer dat gevoel... dat ik dat nooit genoeg heb laten merken. En ook dat de tijd gauw kwam dat ik alles kon laten weten. En... Zal ik dan nooit vergeten wat ik nu in al die maanden altijd gedacht heb? Altijd zie ik de ogen weer, zoals hij me nog van de trap aankeek. Liefeling, lieveling, zal ik je ogen nog weer zien? Ik wil niet wanhopen, maar het is me zo vaak, zo bang om mijn hart. Liefeling, blijf toch gezond. O God, wat doen ze toch met hem? Dat er geen brief, niets van hem komt. Wim, die altijd zo bezorgd was. Waarom kwellen ze je zo? En alles om niets... Zeer geheim. Aan hoofdafdeling bewaking van Gulag van de NKWD. Hierbij wordt gestuurd de zaak De Wit, nummer 10941. Veroordeeld door de bijzondere vergadering bij de NKWD-USSR op 25 mei 1937 tot vijf jaar kamparbeid. Bij wijze van informatie delen we mede dat de veroordeelde... gestuurd wordt naar Seffoslag van de NKVD Bukhta Nagayevo. De 25e augustus word ik ochtends uit mijn bed gebeld. En daar is dan eindelijk dat lang verwachte bericht. Ik lees en herlees het zonder te kunnen ophouden. Het eerste woord is echter kolima. Dus toch... Maar hij is gezond en eindelijk heb ik weer iets van hem gehoord. Het telegram luidde woordelijk... Kwam gezond in Kolima aan. Meld gezondheid van jou en van de familie. Adres DWK, bai van Nagajevo, goud mijn Natuurlijk telegrafeer ik dadelijk terug. Waar zou echter die bai van Nagajevo zijn? Ik bestudeer de kaart, maar vind niets. De Colima vind ik wel een rivier en plaatsen en bergen... het hele gebied in het verre noordoosten van Siberië. Ik vraag hier en daar of iemand weet waar die baai van Nagajevo is. Op het postkantoor kunnen ze het me niet zeggen. In een krantenwinkel koop ik een kaart van dat gedeelte van Siberië... maar ook daar is niets op te vinden. Maar het winkelmeisje weet hem te vinden. Gelukkig bleek toen dat de baai van Nagajevo... zuidelijk in de zee van Ogotsk lag. Dit troostte me enigszins, hoewel het daar onnoemelijk veel kouder is... dan op dezelfde breedte aan de westelijke kant van het grote vasteland Azië-Europa. Niet ver van de koudste plek ter aarde, het gebied van Vergojansk. Augusta beseft dat ze nog weinig kan doen in Moskou. Bovendien moet ze haar woning afstaan... Daarom besluit ze naar Nederland terug te keren. Wekenlang is ze bezig haar huisraad in kisten te pakken. En eind september 1937 verlaat ze Moskou. Eindelijk zit ik treurig en doodmoe in de trein. Steeds kom ik me voor als deserteur. Altijd zijn we samen geweest... En nu hij in het ongeluk zit, ga ik hem verlaten. Maar bij hem zijn kan ik toch niet, hoe graag ik ook wil. En misschien kan ik in Holland meer voor hem doen. Zou dit het beste geweest zijn? Ik weet het niet. Het is het verstandigste geweest. En toch... Op 11 november 1937 valt er weer een telegram in de bus. Van Wim. Tussen 10 en 19 oktober heeft hij negen brieven van Augusta ontvangen. Hij is gezond, schrijft hij... En in een goede stemming. Lieveling, hopelijk is dat, en gezond, de waarheid. Maar dit is tenminste weer een gelukkige dag voor ons allen. O, oh, kon je maar gauw hier zijn. En soms denk ik, misschien bevalt het je wel... maar dan alleen omdat je er misschien iemand gevonden hebt... waarmee je gelukkig bent. Anders denk ik eigenlijk niet. En dat moet ik je eigenlijk wensen, namelijk gelukkig te zijn. Al is het met een ander. En dan, op 1 december 1937, valt er nota Bene een echte brief uit Siberië in de bus. Een onverwacht geschenk. De post heeft er ruim anderhalve maand over gedaan. De brief is vanuit Moskou doorgestuurd naar Holland. Wat ben ik blij dat jullie gezond zijn. En dat je niet al te slecht geleefd hebt in die tijd. En dat we, dat we eindelijk weer in verbinding met elkaar staan. Aan het eind van augustus voelde ik me enige tijd niet lekker. Ik lag niet in bed, maar was van de arbeid vrijgesteld en kreeg dieet eten. De ongesteldheid kwam waarschijnlijk ten gevolge van de verandering van klimaat, voeding en het niet gewoon zijn aan lichamelijke arbeid. Toen, in de eerste tien dagen van september, werkte ik als mijnwerker. Hakte het zand uit waaruit mijn goud was. Dit gaat natuurlijk niet op de wijze van de oude goudzoekers, maar op een meer geïndustrialiseerde wijze. Daarna werk ik in het bos. Een werk dat gemakkelijker is en voor mij geschikter. Misschien ben je erg teleurgesteld over je man, maar het blijkt dat hij niet meer jong is. Vertel alle hoeveel prettige herinneringen ik van verleden zomer heb. En hoe dit met de scheiding van hen allen lichter maakt. Waardoor ik eigenlijk zo rustig ben, weet ik niet. Ik heb niet de overtuiging in de geest van het geloof van de monist Ernst Heckel. Het geloof in het goede, ware en schone. Maar mijn determinisme geeft me het gevoel dat alles zo gaat als het gaan moet. Ik herinner me nu zo duidelijk de droom die ik eens in Moskou had. Dat ik in Holland was en ontwaakte en blij was nog in Moskou te zijn. Altijd heb ik het gevoel dat ik je verlaten heb, lieveling. En dat is ook zo. En nergens zal ik rusten. Ik word oud en treurig terwijl ik op je wacht. Dan zul je zo teleurgesteld zijn als je me weer ziet. O, lieveling, iedere dag in het begin was me te veel. Iedere dag had ik je zo nodig om alles te vertellen... wat er gebeurde en wat ik dacht. En nu is de tijd al zo lang. Nooit kunnen we het meer inhalen. Nieuwe processen begin maart 1938... tegen vooraanstaande bolsjewieken, vervullen Augusta van onbegrip. Op zaterdag 10 september wordt haar resterende hoop definitief de grond ingeboord. Drie brieven ontvangt ze die dag. Niet van Wim, maar van haarzelf. Op alle enveloppen staan twee kleine stempeltjes. Retour Moskou Reboot en daaronder Retour DCD. Achterop de enveloppen staat nog in het Russisch... adresat Umer, adressant gestorven. Rapport aan de hand van het archiefmateriaal van de zaak De Wit. Naar uit het materiaal van de zaak blijkt... werd De Wit beschuldigd van deelname aan de oproeractiviteiten... van een contra-revolutionaire terroristische organisatie... tijdens de strafperiode in de Colima. De tegen hem ingebrachte beschuldiging werd door De Wit niet bekend. Alhoewel hij het feit niet ontkende... dat de productienormen door hem regelmatig niet vervuld werden. Volgens het besluit van de trojka van het UNKVD in Dalstroy werd de Wit op 1 maart 1938 tot de hoogste strafmaat veroordeeld. De hoogste strafmaat betekende niets anders dan de doodstraf. Doodgeschoten waarschijnlijk omdat hij de productienorm niet haalde. De Russische organisatie Memorial, die zich sinds de glasnost van Gorbatschow... bezighoudt met de slachtoffers van de Gulag wilde miljoenen slachtoffers een naam geven. Op een van haar lijsten treffen we de naam van de wit William Jakulewits aan. Uit deze gegevens blijkt dat hij op 8 maart 1938 is geëxecuteerd. één week na zijn veroordeling. Maar ook dat hij op 22 augustus 1966 postuum werd gerehabiliteerd. De aanklacht bleek ongegrond, de bewijsvoering niet deugdelijk. Wat resteert zijn droge cijfers, dorre feiten. Wim de Wit, een van de vele slachtoffers van een genocide. Augusta heeft nooit een officiële overlijdingsverklaring gekregen. Tot haar dood bleef ze hopen op zijn terugkeer. Deze is een andere, die je mag, Hij zegt, hij zegt, hij hij zegt, hij zegt, hij De Russische herfst in de serie Russische aarde, Hollandse dromen van Hans Olink. Met in deze aflevering de stemmen van Tesselblok, Godfried van Run, Arend-Jan Herma van Vos, Jair Stijn en Astrid Nauta. U kunt van dit programma een cd bestellen door 7,50 euro over te maken op Giro 444600. Ten name van de VPRO in Hilversum. Volgende week in deze serie de Nederlandse afdeling van Radio Moskou. Informatie over deze OVT en voorafgaande uitzingen kunt u vinden op de website www.geschiedenis.nl OVT. Dit was ons programma voor vandaag. Naar ons op deze zender van Omroep Max, de perstribune met Govert van Brakel. Wij zijn er weer volgende week. Tot dan en een hele prettige zondag verder. Dag. Daarmee, geachte luisteraars, laat ik u over aan de verpozen die de radio u plicht te bieden. De NTR Radioprijs 2013. Het mooiste. Hij was overal ongezineerd pistool Echt Het beste. Waarom kun je mij niet lief hebben? De NTR Radioprijs 2013 in Dok Radio.